Zonder geen mens te zwaar. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Onderduif in Nederwit met het NOS journaal. Het kabinet vindt in zijn lang verwachte reactie op het Irak rapport van de commissie Davids... dat de Kamer in de tijd beter had moeten worden ingelicht... Onder meer over de twijfels die de inlichtingendienst had over de Iraakse dreiging en over het Amerikaanse verzoek om steun van Nederland. Verder herhaalt het kabinet nog eens dat de juridische basis voor het besluit om de Irak-inval politiek te steunen beter had kunnen zijn. De coalitiepartijen zijn blij met de brief, ook de PvdA, die eerder uiterst kritisch was over de eerste reactie van premier Balkenende. Ook D66 en de VVD zijn tevreden, al heeft de VVD nog wel wat vragen. De SP en GroenLinks zijn kritisch over de kabinetsreactie. Volgens de SP is het allemaal erg vaag. En GroenLinks vindt dat het kabinet ook verantwoordelijkheid moet nemen voor de fouten in het verleden. Met het compromis binnen de coalitie over Irak lijkt de politiek de kou uit de lucht over dit onderwerp. Het station van Den Bosch is weer open na het bomalarm van vanochtend. Het station en de omgeving werden ontruimd en het treinverkeer werd stilgelegd... nadat een man in een trein had gedreigd een bom te laten ontploffen. Bomexperts vonden na een urenlange speurtocht niets en de man bleek verward te zijn. De betreurt het dat de medewerkster vanochtend heeft gezegd dat er wel een bom was gevonden. De spoorwegen gaan uitzoeken waar die informatie vandaan kwam. De Griekse regering heeft maatregelen aangekondigd om de financiële problemen in het land het hoofd te bieden. Zo gaat de pensioengerechtigde de leeftijd omhoog van 61 naar 63 en wordt het vervroegd pensioen geschrapt. De Grieken hebben een begrotingstekort van bijna 13% en een staatsschuld van 300 miljard euro. De vakbonden zijn woedend en organiseren morgen een landelijke staking. Dan het weer, geregeld opklaringen, tot middernacht droog en lichte tot matige vorst. Vannacht enkele sneeuwbuien, morgen kans op wat sneeuw en maxima iets onder nul. Dit was het nos Journaal.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 To find what's waiting inside the ear of the cat.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 We zijn natuurlijk helemaal gespecialiseerd. Ik bedoel, Jullie hebben ook een dierenarts, uh, vertelde je. Dus uh, als je ziek wordt, dan wordt hij ook nog behandeld en zo. Het is net een hotel eigenlijk. Ja, nou ja, we doen ons best, hè. form, rain, storm... Stays the same, autumn falls, winter cause it's time to rearrange, you and I should always try to keep our seasons blue, because me and you. Oh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 To make a brother drool Yo, but that's cool I want a piece of the... That's yes.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 Nee, inderdaad. Maar goed, het zijn hele lieve dierenartsen, dus uh, die doen ook hun best. Lucy Lou, with my girl Dick en Destiny. Charlie's angels, come on. Bring it, bring it.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 Na de koffie toen, uh, pakten we een, dieren, een hondenriem eigenlijk. En dan uh, kreeg je een dier en dan moest je om de nek doen. En wat ging er dan gebeuren? Ja, alle honden moeten natuurlijk heel nodig plassen, s ochtends vroeg. Dus uh, alle beestjes die worden uitgelaten. We hebben daar prachtig veel uh, spe speelvelden voor. Als ze sociaal zijn, dan kunnen ze lekker met uh, andere vriendjes op het veld. En anders gaan ze eventjes apart of we lopen dan een rondje mee. Uh, dus dat, dat is zeg maar ons ochtendritueel.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 Maybe, maybe, flawless, maybe, absolutely flawless Maybe tonight, we'll Absolutely oh, flawless. tonight beautiful, but absolutely flawless And it's no so good waiting Waiting, and it's no good, and it's no good. Waiting, you got to go to the city. Yeah.